Toen de hertog Jan kwam varen, te peert, parmand, al triomfant, Na zevenhonderd jaren, in dit edel Brabant. Ik ben koning, van het bureau in Amsterdam. Dat dacht ik al.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 Gij ook een biertje gaat. Jawel. Jawel. Het is warm.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 Dan moesten naar nou de smid. Maar dat kwam hier eigenlijk niet veel. Het is hier allemaal zaand. Mag je eens proberen? Oh, hij heeft het meer gedaan. Ik kan het niet goed. Zonder de, de hertog, 700 de jaren in, in de keten van Brabant. Um, Minder waardig dat jullie een autodidact als van der Zend om zijn tekorten willen afmaken en geen oog hebben voor zijn grote verdiensten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 en omgekeerd. Bedief naar uw oordeel over bijgaand artikel over de Brabantse dagen, die immers georganiseerd werden door de Nederlandse provincie Noord-Brabant, waarbij ik aanteken dat ik het zelf belangrijk vind voor de Belgisch-Nederlandse samenwerking en dus voor ben. Ik wacht uw beide oordeel met vertrouwen af, met hartelijke groet van vriend tot vriend, uw professor Dr. G.J. Pieters.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 Dat we vinden jullie opnemen of niet bij AAM.